Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Inmiddels zijn 16.000 deelnemers geteld bij de stille tocht in Utrecht voor de slachtoffers van de aanslag in de tram afgelopen maandag. De deelnemers hebben rode en witte bloemen bij zich, de kleuren van de stad. De tocht begon bij het Jaarbeursplein en eindigt op het 24 oktoberplein. Daar is de herdenkingsplek. Vanmiddag hebben zo'n 200 moslims in Utrecht de slachtoffers herdacht. Ze legden bloemen bij de herdenkingsplek en riepen op tot verbroedering. Die herdenking was spontaan ontstaan na het vrijdaggebed in de moskee. Bij de tramaanslag kwamen drie mensen om het leven. Zeven anderen raakten gewond, van wie drie er ernstig aan toe zijn. Met een van die zwaargewonden gaat het inmiddels iets beter... zei burgemeester van Zanen op de bijeenkomst vanavond. Islamitische staat is in Syrië voor 100% verslagen, meldt het Witte Huis in Washington. Volgens de woordvoerder heeft de terroristische groepering geen territorium meer. De Syrische democratische strijdkrachten, die wekenlang met IS hebben gestreden om de laatste enclave... melden vandaag dat de strijd nog aanhoudt. Enkele IS-strijders zouden zich nog in de buurt van Baghouz verborgen houden en weigeren zich over te geven. President Trump heeft de afgelopen weken al een paar maal verklaard dat IS was verslagen. Organisatoren zijn bang dat er in Nederland geen wielerwedstrijden meer kunnen worden gehouden, nu de politie het aantal beschikbare motoragenten terugschroeft. Wielerbond KNWU heeft te horen gekregen dat de motoragenten nodig zijn voor de dagelijkse werkzaamheden van de politie. Daar komt bij dat veel wedstrijden in Zeeland en West-Brabant zijn en daar is in de zomermaanden ook veel toerisme. Het plan is nu om in 2020 de minder belangrijke wielerondes in Nederland op afgesloten parcoursen te laten rijden.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 Tour. Tour.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 Dus dat. Let's go. t t t t t Friend. <laughs> Zie Boord heeft er Fuck me Fuck me And them just hurt you. <laughs>